onder de naam Fancy Bear. Rusland heeft altijd betrokkenheid bij zulke aanvallen ontkend.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 De stroomstoring bij KLM en Transavia op Schiphol is voorbij. Door de storing zijn 29 vluchten geannuleerd. Tientallen vluchten zijn vertraagd. De helpdesk van KLM was ook een tijdje moeilijk bereikbaar. En de komende uren moeten reizigers nog wel rekening houden met vertragingen. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het matig tot streng vriezen. De oostenwind blijft matig tot soms hard. Vooral s'morgens zal het daardoor snijdend koud aanvoelen. Het wordt uiteindelijk smiddags van min 3 tot 0 graden. Het blijft bijna overal droog en er is af en toe zon. In de nacht van morgen, dus van donderdag op vrijdag, vriest het opnieuw matig tot lokaal streng. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Ja, het is de avond van de twee halve finales in het KNVB bekertoernooi Vandaar dat we er wat eerder zijn. We zijn er tot 11 uur. Hier in de studio kijkt analist Andries Jonker mee naar bijvoorbeeld AZ tegen Twente. Frank en Jeroen staat 1-0 voor AZ door het doelpunt van Gustil. AZ heeft heel veel kansen gehad op 2- en 3-0 via Jan Bax en Michio. Misschien komt nu de 2-0 als afleg maar dat niet goed doet. Ook nog een kans gezien voor Arseni. Maar in deze fase is AZ veel beter en zoekt het naar een ruimere voorsprong in Alkmaar. En er wordt geschatst vanavond de eerste marathon op de natuurreis in Haakspergen. Joris, is die al begonnen? Het is begonnen, het waait, het is onheilspellend koud hier werkelijk. Die voetbalsupporters zaten daarmee. De mensen hier langs de baan in Haaksbergen kennelijk niet. De vrouwen zijn gestart voor hun 60 ronde. 72 vrouwen, zojuist reden de drie weg. Maar nu zit alles weer bij elkaar. En dan gaan we kijken lekker binnen op de baan bij de WK Baan. Sebastian Timmerman. Dak erop, een 200 vol aan. 25 graden had ik dat al gezegd. We kijken naar de kwalificaties. Team Sprintmannen. China staat aan de leiding. Reden 44,5 seconden over de drie rondjes. Ik verwacht toch wel dat het bij de Nederlandse ploeg dadelijk. Nou, misschien wel een seconde sneller zal gaan. Terug naar het veld, terug naar Alkmaar. Waaraan zet dus voor staat tegen Twente, Jeroen Elshoff en Frank Wielaard. Ja, Twente heeft net gewisseld. Richard Jensen, verdediger ingebracht voor Tesker, de aanvoerder. En uh, dat al uh, na iets meer dan een half uur voetballen. Heel even dachten we, misschien is hij niet zo tevreden over zijn verdediger en zijn aanvoerder. Maar dan is het toch niet uh, dat de eerste die gaat wisselen uit de ontevredenheid. Hij is tenslotte niet voor niets aanvoerder. Dus, en gezien het handje net tussen beide heren zal Teske wel geblesseerd zijn. Toch ook wel, ja, zeggen we. Ja, ik zou met dit weer zou ik ook een extra fin inbrengen. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, die zijn er iets mee gewend, volgens mij. Ja, ja, ik weet het niet. Op zich helpt het niet. Maar uh, ze kunnen wel wat uh, verse benen en wat warme benen gebruiken daarachter in bij FC Twente. Want uh, zoals je al zei, de ene naar de andere kant krijgen ze om de oren. 1-0 voor AZ. Ja, waarin uh, de 35ste minuut nu een hoekschop komt voor AZ aan de rechterkant van het veld en uh, wie gaat die nemen is dat Til die zich daarmee gaat bemoeien het is een bekend recept. Daar komt Hatsi Diakos weer. Ook een van de jonkies Maar het wordt een variant met je Hambax. Weghorst staat op de rand van het 16 meter gebied. Foutje van Swenson. Dat is als het tweede foutje trouwens. In een minuut of uh, tien tijd. Dat herstelt hij dan met een hele harde tackle op de bal. Maar wel een verre. Want hij raakt de bal meer dan de man. En dus uh, heeft AZ de bal via Mitchell alweer terug. En komt hij dan alsnog die aanval. Die dan weer stuk loopt. Even slordig nu. Uh, twee keer AZ. Dat dus heel wat goede kansen heeft gehad. In de fase hiervoor. Maar AZ zal denk ik toch behoorlijk balen. Dat het die, die tweede heeft gemaakt. Want zo hadden Twente in de wedstrijd Twente met Arsaïdi die een hele mooie poging had richting de kruising. Daar ging Bizot ook naartoe en die tikte hem eroverheen. Arsaidi verdient nu een vrije trap. In de 37 e minuut een metertje over de middellijn aan de rechterkant van het veld. her is degene die die vrije trap gaat nemen. Doet het in de breedte. Kort in de breedte. Holla die nu de nieuwe aanvoerder is binnen de lijnen van FC Twente. Balletje terug naar Lam. Terug naar Holla. Holla kan dan wegdraaien bij Til. En dan de bal diep geven. Dat doet hij in de richting van Die Het leek even naar Jensen te gaan. Maar die plukt die bal hoog uit de lucht. Legt hem dan breed. Kwevas, die wacht op de bal. Svensson doet dat niet. Die gaat naar de bal toe. En omdat Svensson er uiteindelijk als laatste aan zit houdt FC Twente nog een hoekschop over. Maar Kwevens was eigenlijk wel heel erg afwachtend. En voor iemand die voortdurend geacht wordt daar links voorin te staan start hij toch wel heel erg vanaf de linksbackpositie. Ik blijf het dan maar zeggen gewoon omdat ik die hele houding bij FC Twente niet begrijp. Of hij snapt er een zak van dat hij bij FC Twente links buiten staat. Dat hij gewoon steeds op de verkeerde plek belandt die hoekschop. Die uh, vanaf de linkerkant genomen gaat worden door Maher. Nu heeft FC Twente is genoeg mensen in het strafschopgebied. Misschien zou dit nog wat op kunnen leveren, die hoekschop. Bij de eerste palen flinke duw in de rug van Jensen. Het mag van Makkerli. De hoekschop in eerste instantie afgeslagen. Ja, en opgevangen door Assaidi. Die draait en, kopt en draait en kapt zoals we dat van hem kennen. De bal komt wel terug bij Kuevas. Kijkt of hij hem terug kan krijgen bij Assaidi. Zou het speler van Twente ook doen. Het is namelijk de gevaarlijkste. En daar gaat Assaidi ook de diepte in. Maar dat is dan buitenspel vlag gaat omhoog van de assistent. Het zal op het randje zijn geweest. Zelf gelooft hij van niet. Schudt een beetje met het hoofd zo van nee dat klopt niet. Ik begrijp zijn twijfel wel enigszins. Maar hij staat wel degelijk. Nou het is een half metertje buitenspel. Assi die loert op dit soort kansen. Loert op dit soort momenten. En het zou mij trouwens niks verbazen als komende zomer er een club gaat komen. Die Assi die gaat wegplukken bij FC Twente. Want één ding heeft hij wel bewezen. Als hij fit is dan is het nog altijd iemand die veel hoger kan spelen dan bij op dit moment... De nummer 16 van de Eredivisie. En de nummer 16 moet nog altijd vrezen dat het volgend seizoen niet een uh, niveautje laag speelt. Ja, dat is zo. Tegelijkertijd is die ook heel dankbaar dat hij bij Twente nog de kans heeft gekregen... om weer echt uh, te gaan voetballen. En dat hij het daar weer heeft uh, kunnen mogen laten zien. Mitsje nu sneller dan Asseidi, dus heeft AZ de bal... Dan gaat de achterlijn halen, dan voorgeven. Wegers komt net niet op de kop al. Mitchel dan dan rand gebied kan die uithalen. Doet hij niet? Legt de bal breed op Koopmeiners. Die moet dan eerst die bal weer vrijmaken zorgen. Dat er ruimte is om te pasen. Dat lukt uiteindelijk. Nu is de uh, bal aan de linkerkant uh, van het veld. En wordt er gezocht naar uh, ruimte om te gaan dribbelen. Met name door Idrisi. Die heeft namelijk die ruimte nodig. Die is er niet. Dus moet die bal achteruit. En kan AZ weer rustig gaan bouwen. Aouyan aan de linkerkant van het veld. Heeft Idrisi bij zich. Wordt ook uh, bereikt. Dreigt gelijk. Idrisi. Nog niet zo dominant aanwezig. Als in de wedstrijd tegen Sparta afgelopen weekend. Nu terug naar zijn linksback. Aouyan. Veel beweging bij Weghorst. Maar die. Dreigt buiten het spel te lopen. Dus gaat het naar de zijkant. Dan gaat hij Driesie. Eén man voorbij, twee man voorbij. Krijgt hij bij een medespeler dat net niet. Dan versnelt AZ ineens. Via Mitchell. En dan kan de bal naar de rechterkant. Naar Svensson. Svensson heeft je handbaks bij zich. Je handbaks die in Enschede ontzettend veel ruzie had met Cuevas. Dat levert de Cuevas op een gegeven moment twee gele kaarten op. En we hebben in deze wedstrijd ook al wat momenten tussen die twee gezien. Maar zoveel duels zijn er nog niet geweest. En de bal is alweer terug op de as van het veld. Bij Michio. En Mitchell loopt zelf door. Druk van AZ nu. Daar komt de voorzet voor het doel. Weghorst. Kan er bijna bij. Bij je. Je heeft heel veel geluk dat de scheidsrechter de bal niet op de stip legt. Het was Lam trouwens, want hij schiet van korte afstand tegen zijn eigen arm aan. Er zijn ook gekke scheidsrechters die het wel doen eh, dan de bal op de stip leggen. Maar makkelijk hanteert de regel goed en doet het niet. En dat betekent dat we met nog vijf minuten in de eerste helft de stand hebben van 1-0. In het voordeel nog altijd van AZ. Ja, Andries Jonker kijkt hier in de, in de studio mee. Ik had even de indruk dat Twente wat meer uit zijn schulp kwam. Had jij dat ook? Nou, na die 1-0 uh, is bij AZ meer spel in de diepte, meer loopacties vooruit, meer pases in de diepte komen er dan wel door. Komen we er dan een keer heel goed uit Twente met, uh, met een goede kans voor ACD. Maar eigenlijk uh, is het elke keer hetzelfde. Op het moment dat A Twente achterin de bal heeft, is het gevaarlijk voor hunzelf. Uh, Beijen had eigenlijk al uh, de voorboden van de 1-0 met Don uh, richting spitsen van AZ. Ja, daarna had het Kwefers hetzelfde. Ja, als jij achterin uh, balverlies hebt, dan vraag je om problemen. Na die 1-0 ja, zet je een stukje spanning af. Dan zag je gelijk een actie van Idrissi met de bal achter standbeen langs. Een ja. stukje vertrouwen erbij. Vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in een goed resultaat. En dan gaat het allemaal meteen wat makkelijker voor ja, net even. We, we zagen ook net in de herhaling die handsbal terug. Vond jij dat een penalty? Nee, dat, ah. dat is, dat is uh, op dat moment zeer ongelukkig. Maar daar zit geen enkel opzet bij. Nee, dus dat, uh, dat hoeven we het niet meer over te hebben. Dat is wel duidelijk. Dat is duidelijk. Hij zwijgt, dus hoeven het niet meer over te hebben. Uh, misschien is het dat een mooi moment om eens een kijkje te gaan nemen op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. Want Sebastian Timmerman. Uh, volgens mij uh, moeten de Nederlanders zo zich kwalificeren. Een, uh, er zit nog een heat voor. Dat is Duitsland Nieuw-Zeeland. En die uh, komen op dit moment op de baan. Dus Nederland is nog niet aan de beurt. Dit is heat 5 waar we nu naar gaan kijken. Nederland dadelijk in de zesde heat. Uh, ik verwacht al wat hoor, van het Nederlandse drietal van het Hoendendaal, Lavrij. Bugli, Nederland, heeft een hele sterke sprintploeg tegenwoordig op de been. Veel meer dan alleen maar deze drie rijders. Wat dat betreft is dus de nieuwe bondscoach Bill Hook met zijn neus in de boter gevallen. En het heeft ook te maken met het feit dat er niet alleen sprinters zijn... die tegenwoordig voor de nationale selectie rijden... maar dat we ook een commerciële ploeg in Nederland hebben gekregen. De ploeg waar Theo Bos voor rijdt, waar Bugli voor rijdt. En dat heeft het niveau echt omhoog geholpen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de snelste tijd tot nu toe, de tijd van de Britten... dat is 43,5 seconden, 43 seconden en 553 duizendste... dan is dat een goede tijd, maar dan is dat zeker een tijd... Waar de Nederlanders ook wel aan moeten komen. Moeten kunnen komen. Hier in Apeldoorn op de eerste dag van het wereldkampioenschap. Nu is heat uh, 5 vertrokken. Nederland dadelijk dus in het zesde koppel. Vijfde heat tussen Duitsland. Sterke ploeg ook. Zeker een A-ploeg. Met Robert Fursterman. Dat is de man van die enorme bovenbenen. Google er maar eens op. Zoek er maar eens eventjes op. Dan zul je zien wat voor dijen die man heeft. Nou, die stuurt nu naar de rechterkant. Naar de eerste ronde. En dan komt er een andere meervoudig wereldkampioen in de baan. Maximilian Levy En de derde man. Dadelijk is uh, wereldkampioen op de kilometer Joachim Eilers. En dat is dus een man met meer dan genoeg inhoud. Zij nemen het op tegen Nieuw-Zeeland. Maar dat vind ik wel opvallend. Na twee van de drie ronden liggen de Duitsers achter. Maar als je dan nou kijkt naar de opstelling van Nieuw-Zeeland met Mitchell, Webster en Dorkens is dat toch ook wel een gerenommeerde ploeg. Sterke heats, sterke tijden. Tijden 1 en 3. Tot nu toe. Duitsland wint door de inhoud van die wereldkampioen op de kilometer. Eilers. Deze heat. En zet Ampassal de snelste tijd op de klokken. 43. 40,4. 10 tiende sneller dan Groot-Brittannië. Nieuw-Zeeland voorlopig derde. Zij zijn door naar de halve finales. Of Nederland dat ook gaat lukken, weten we over een paar minuten. Want Nederland komt zo in de baan voor de zesde en voorlaatste hit. Kunnen wij nog even naar uh, de halve finale in het KVB? Ik heb tussen AZ en Twente. Want we lopen tegen de rust, denk ik. Hè? Zo langzamerhand. 44e minuut. Zal ik het ja. doen, Frank? 44e ja, doe minuut als er hier een euh, is voor eh, jan Max. <laughs> En uh, ja, we zitten dus inderdaad uh, in de laatste anderhalve minuut van deze wedstrijd. Die, uh, de eerste helft daarvan. Die uh, denk ik niet heel veel extra tijd zal krijgen. Weinig dossiers gezien. Asaidi iedere keer weer met dat balletje onder de voet. Dat doet hij nu ook op de middenlijn. Krijgt hij wel de ingooi voor Twente. Daar begrijpt Svensson niks van. Hij heeft het snel gedaan. Koevas probeert hem door te krijgen richting Fuskis. Maar dat lukt dan niet. Ja, het is uh, Twente al geruime tijd niet meer gelukt om in de buurt te komen van Bizot. Nadat uh, Tilde 1-0 maakt hebben we één kans gezien voor Twente. Asaidi. En heel veel gemiste kansen voor AZ. En uh, Van der Broms wil ongetwijfeld zeggen in de rust. Jongens, prima zo. Maar prikt die tweede er wel bij. Want anders krijg je straks nog ergens een keer de deksel op de neus. Als Twente straks bank gaat spelen naar rust. Want geloof ik geloof Twente gaat echt niet ergens uh, als het zo blijft met vijf man achterop uh, spelen. We zijn maar een half uur voor tijd. Want dat brengt de ploeg uit Enschede. De ploeg van Verbeek totaal niets. En met nog een half minuut te gaan is AZ denk ik nu op weg naar de rust. Gaat het richting de rust uitspelen. Of zal het nog een keer de aanval uh, zoeken? U hoort het van Frank Wielaar. <laughs> nog een half minuut officiële speeltijd in ieder geval. Ja. Daar zal nog wel iets bij komen. Want we hebben een blessurebehandeling gezien voor Cuevas. Dat was niet zo heel erg lang. Maar toch Idrissi die het centrum even opzoekt op het middenveld. En dan aan de rechterkant Jahanbaks vindt. Daar gaat Svensson buitenom. Jahanbaks gaat zelf met ballen al binnendoor. Gaat langs Jensen heen. Oh. En gaat dan over het been bij uh, Cuevas nou, nou. Zoeken naar uh, het been is het oordeel van Makkeli binnen het strafschopgebied. Ja, het been staat er. En dan, uh, ja, het, is video, het is een ja, videoref, uh, situatie ja. lijkt mij, ja. of niet? Ja, ja, hij stopt ook, hij uh, houdt nu ook tegen. Hij laat uh, de keeper wachten met de doeltrap. Zodat Paul van Boekel, die uh, vanavond bij jullie in het restaurant oh, heeft gereden, ja. kan uh, gaan kijken naar de situatie. En het zou mij toch niks verbazen als Paul van Boekel. Nee, die heeft nu gekeken en die heeft gezegd, nou, weet je, uh, laat maar zitten. Ik, uh, ik laat het verder gaan. Het is geen strafschop volgens Paul van Boekel. En uh, die moet zeggen, ja, het moet overtuigend bewijs zijn. En dat vindt de Sidero-Scheidsregel dus kennelijk niet. Of we er net van onze regisseur in de oor. Want hij heeft gegeten in het restaurant. Dat hij Braziliaans heeft gegeten in de extra tijd. Zit er bijna op 1-0 e staat AZ voor. De kwalificatie voor het team teamsprint. WK-baanburennen voor de mannen, Sebastian Timmerman. Goede start van Niels van het Hoenendaal. Maar Harry Lavrijzen, de man in tweede positie... had even moeite om op gang te komen. Wat door Matthijs Bugli, die dadelijk de derde ronde moet afmaken... nog zelfs moest inhouden. Ondanks die moeilijke start van de tweede man... wel de snelste tijd na de eerste 250 meter voor de Nederlands ploeg. Nu Harry Lavrijzen in de baan. Vorig jaar tweede op het WK-sprint. Hij stuurt nu naar rechts en dan is het de eer aan Matthijs Bugli... aan het einde van het seizoen waarin hij zijn beste resultaten ooit behaalde. Vier keer een wereldbeker zegen. De snelste tijd is van Duitsland. 43,4. Hier komt Bugli. En Nederland zet een tijd neem van 42,8. Nederlands record in de eerste heat. Meteen Nederlands record voor Van het Hoenendaal, Lavrijzen en Bugli. Heel goed gedaan dus. 42 seconden en 869 duizendsten. Dat is een paar honderdste sneller dan het oude Nederlands record. Dat Nederland dit jaar reed in Proeskof bij de eerste wereldbeker van het seizoen. En Nederland bevestigt hier de status van misschien wel topfavoriet voor een wereldtitel. Nederland behaalde in het verleden drie keer zilver op dit onderdeel. Maar is dus dit seizoen bezig aan een hele goede winter. En bevestigt dat in deze eerste ronde. Het is pas de eerste ronde. Het is pas de kwalificatie. Er komt er nog één niet. Maar Nederland doet het dus beter dan ooit. Want 42 seconden. 869000 is dus een Nederlands record. Een gemiddelde, dat nog even meegeven, van 62,9 km per uur. Met staande start. Doe het maar eens eventjes op ja. de fiets. Bizar. Dat beloofd wat voor vanavond. Kan ik u ondertussen melden dat het rust is bij AZ tegen FC Twente. AZ dus op 1-0 voorsprong. En dan naar de Joris bij de marathon voor de vrouwen. Ook in staande start gezien. Dat was interessant. Maar dat is al een tijdje geleden. En toen brak er een levendige wedstrijd los over 60 ronden. Elma de Vries actief, Lisa van der Geest. En ook Irene Schouten, die was heel actief in het begin. Terwijl ze vlak voor de start nog meldde best wel last te hebben van een jetlag. En slecht geslapen te hebben de afgelopen vier nachten. Nog maar net terug van die massestart in Pyeongchang. Ongelooflijk dat ze hier is in Heel lastige omstandigheden hoor. Er staat echt een straffe wind. We weten allemaal hoe koud het is. Gevoelstemperatuur mogen we het niet meer over hebben. Doen we dat ook niet. Maar het is verschrikkelijk hier. Het is beulen. En nu zijn er tien weggereden. Chantal Hendricks. Bo Wagenmaker. Elma de Vries. Natuurlijk zit zij erbij. De grote vrouw van dit seizoen. Merel Bosma. Maron Kamminga. Marloes Hogeveen. Laura van Ramshorst. Emma Engbers, Elsemieke Mieke van Mare en Rosa Blokker. Dat is de kopgroep van tien vrouwen nu. En die heeft al een voorsprong bij elkaar geschaatst. Van een half minuutje op de rest. En er zijn er al heel veel afgepierd in deze barre omstandigheden. En ik maak me ook zorgen om mijn collega Herbert Dijkstra. Want die zit mij naast, hier naast mij. Er zijn twee commentaarposities hier. Ik zit in de linker, Herbert in de rechter. En u mag raden, in één van de twee doet de kachel het maar. Bij jou waarschijnlijk. Mm. Ja, en, en ik hou me, mijn, mijn, mijn fingers crossed doordat hij het blijft doen. Want ik ben even bij Herbert binnen geweest en zijn koffie is bevroren. Het is verschrikkelijk. Goed, het is niet anders. Uh, De dus Sebast, is bij jou al bekend tegen wie Nederland moet? Nee, nog niet, want Frankrijk en Polen deden er nogal even over om op de fiets te gaan zitten. Nee, het startblok bij de Fransen, dat, dat hapende een beetje. Trouwens, hetzelfde startblok als de net bij de Nederlanders. Maar nu staan ze dan klaar. Laatste heat, kwalificatie met uh, Goodold François Pervy. Meervoudig wereldkampioen ook als starter van Frankrijk. Die is goed vertrokken. En dan is het uh, Sébastien Vigier, een groot talent trouwens. Jonge gozer. Die wel eens dit sprinttoernooi kan gaan beheersen. Het individuele sprinttoernooi. Die even het gat moet dichtrijden. Dat het nu gedaan heeft. En dan opent Frankrijk al in 17,5 seconden sneller dan Polen. Maar wel langzamer dan de 17,1 van Nederland. Frankrijk nu dus met Vigier. En dan als laatste rijder Quentin Lafarge. Nog altijd langzamer dan Nederland. En behoorlijk langzamer ook. Want het is inmiddels een halve seconde geworden. En dan zie ik het toch niet meer gebeuren. Dat Lafarge dat hele goede rijden van Bugli weet te overtreffen. Nederland dus in het. Nederlands record. Winnaar van de kwalificatie. Frankrijk wordt nog wel tweede in 43.3. Maar er zit dus een halve seconde tussen Nederland en de nummer 2. Dat is echt een goed teken. Nederland zou is wat mij betreft topfavoriet voor een eerste wereldtitel ooit. En rijdt dus als winnaar van de kwalificatie straks in de halve finale tegen Japan. Dan gaat het er vooral om om je heat te winnen. En uh, Japan was in de kwalificatie 1,4 seconden langzamer dan Nederland. Dus wat dat betreft ligt een finale plaats voor het goud, voor het grijpen, voor Van het Toenenda, La Vrijze en Bugli. Maar wellicht gaat er dadelijk nog gewisseld worden, want dat mag door de bondscoach Bill Hoek. Maar dit drietal heeft dus in ieder geval een Nederlands record gereden. Dus heeft het publiek hier in Apeldoorn op de eerste dag wat dat betreft al versteld doen staan. Way. Your job's a joke, you broke And I'll be there for you. Met een zilveren medaille van de 10 kilometer keerde Jorri Bergsma terug uit Pyeongchang. Net als Irene Schouten is ook hij een enorme liefhebber. En als er dan op natuurreis geschaatst kan worden, is Bergsma erbij. Ja, natuurreis, dan uh, ja, het begint het hart wel snel van de kloppen. En uh, we hadden de voorspelling al een beetje toen we in, in Zuid-Korea zaten. En uh, ja, ik, hier heb ik wel echt zin in. En uh, ja, dat doe ik altijd graag. Wat maakt dit nu zo mooi? Ja. ja, als we marathon schaatsen, dan uh, ja, gaan we. Ja, moeten we naar de kunstheidsbaan uh, vaak, omdat er geen natuurreis is. En uh, ja, als er een keer een natuurreis ligt, dan. Uh, ja, doen we het voor. En uh, ja, dat is. ja, mooi buitenschaatsen op natuurreis. Uh, gewoon. Uh, ja, de omstandigheden erbij, de sfeer. en ja, dat is. Uh, ja, dat is heel magisch. Heb je dat gemist? Want jouw collega's, uh, ze lopen net achter je langs. Uh, Gary Hekman bijvoorbeeld, die komt uit Zweden, daar was het min 25. Is dat iets wat jij ook prettig vindt? Ja, ik heb nog niet zo vaak met die koude temperaturen gereden. Vaak op Wijszee is het uh, ja, wat zachter. En uh, ja, ja, ik heb nog niet zo vaak met zulke, zulke, zware, zulke koude omstandigheden gereden. En vanavond, jij komt uit een hal, het voelt mm -hmm. koud toch? Nee, is ook zo. Maar de buitentemperaturen in Zuid-Korea waren vaak ook wel scherp, om het zo maar te zeggen. En die koude wind die hebben we nu ook. Dus op zich ook wel vaak buiten gefietst daar. Dus het is ook niet dat ik er niet, niet aan gewend ben. Is het omschakelen? 10 kilometer schaatsen en dan weer terug de marathons in? Ja, ik denk wel een beetje. Het is, uh, ja, bij de lange baanschaatsen is het echt de, de timing en uh, gewoon... Eén tempo vasthouden en nu, uh, nu zal het weer uh, ja, meer interval zijn en uh, de aanval uh, ja, in. En, uh, ja, ik ben benieuwd, uh, lang niet gedaan. Dus, uh... Succes, joh. Dankjewel. Ja, mooi om hem weer te horen. Jorrit Bersma was dat tegen Herbert Dijkstra. Dan uh, naar uh, Sebastiaan. De scratch voor vrouwen. Oftewel start en rechtdoor naar de finish. Zoiets, hè? Ja, ja een paar keer linksom. Paakke Zoals Joris dat zo mooi zei. Ja. Tijdens het Olympisch Short Track toernooi en dan ben je er. Ja, het is wel vaak linksom, hoor. Na nou, 40 ronden moeten er worden gereden. Het is een kort maar krachtig onderdeel deze rit in lijn. De, de scratch race inderdaad 10 kilometer. Met Kirsten Wild op dit moment in laatste positie. Het is een onderdeel dat haar ligt... Al komt ze de afgelopen winter beter uit de voeten op het Omnium, de Vierkamp. Maar dan maakt dit onderdeel dan ook weer deel van uit. Tenminste, dan rijden we het dus later dit toernooi nog een keer alleen. Dan maakt het de deel uit van het Omnium. Dit is het onderdeel als losstaand onderdeel voor de wereldtitel. Wild pakte de wereldtitel in 2015 in Frankrijk en eindigde daarna nog een keer op het podium in Londen in het Olympisch jaar 2016 eindigde ze als tweede. In voorlaatste positie in het wiel van de nummer drie van het vorig jaar, de Belgische Jolien Doren. Dat is op de weg ook een van de beste dames die er zijn. Sterk op de weg, ook goed op deze baan. En normaal gesproken in het dagelijks leven. Een teamgenoten van Kirsten Wild. Want ze rijden allebei voor de Britse ploeg Wiggle High Five. Dus misschien dat ze onderling nog wel een klein afspraakje kunnen maken. Want het is lastig rijden in zo'n groot veld. Achter wie ga je wel aan? Achter wie ga je niet aan? Wanneer gok je dat de concurrentie een gat dichtrijdt? En wanneer besluit je om dat zelf te doen? Nou, Wild tast af in de beginfase van deze wedstrijd. Want we hebben pas vijf van de veertig ronden afgelegd. We hebben dus nog 35 ronden te gaan. Ze heeft het wiel van Jolien Doren eventjes laten gaan. Maar we zien aan de voorzijde van het peloton ook nog niet echt een aanval. In deze rit in lijn, dus steeds iedere keer linksom op deze wielenbaan van 250 meter. NPO Radio 1. Het is iets voor half acht. Clemens Peters dus met het NOS Nieuws. De Britse oud-premier John Major vindt de brexit zo ingrijpend voor het Verenigd Koninkrijk... dat er uiteindelijk in het Lagerhuis een vrije kwestie van moet worden gemaakt, vindt hij. En dat zou er volgens hem ook toe kunnen leiden dat er een nieuw referendum over de brexit komt. Buitenlandse hackers zijn binnengedrongen in beveiligde netwerken van een aantal Duitse overheidsdiensten. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zeggen dat ze hun computersystemen inmiddels beter hebben beveiligd. Bronnen binnen de Duitse veiligheidsdiensten zeggen dat Russische hackers de aanval hebben uitgevoerd. Het IMF vindt dat de lonen in Nederland best wel een stuk omhoog kunnen. Het Internationaal Monetair Fonds wijst op de bedrijven die goed draaien... en de economie die er goed voor staat. Het IMF denkt dat de lonen niet stijgen... doordat de vakbonden blijkbaar geen vuist kunnen maken. En KLM en Transavia kampen op Schiphol nog altijd met een computerstoring. Daardoor zijn zo'n 30 vluchten geannuleerd... en lopen andere vluchten vertraging op. En ook was de helpdesk van KLM een tijdje moeilijk bereikbaar. en omstreken. We gaan we eventjes kijken bij het schaatsen, want de ene NOS verslaggever die zit vanavond de warmtjes bij in t-shirt. Maar Joris, die is bij, het, euh, ja, bij de eerste natuurmarathon. Ja, Joris, het kan verkeren. Het kan zeker verkeren, al heb ik een kachel en daar ben ik heel blij mee. En Dat geldt niet voor iedereen hier, zeker niet voor de mensen langs de baan. Ik vind het moedig hoor dat ze er allemaal staan. Allemaal mutsen op, allemaal heel dik ingepakt. Je ziet bijna geen gezichten en die wind die rukt aan die vaandels en die reclameborden en aan de schaatsters op het ijs. Er zijn er nu tien weg. Die hebben nu 44 ronden afgelegd. Al moet Marloes Hogeveen er daar nu af. Er zijn er nog maar 15 in dezelfde ronde. Hoe is dat mogelijk? Wat een slachting hier. Bosma, Kaminga van Ramshorst, Hendricks van Mare, Elma de Vries natuurlijk. Emma Engber zit erbij. Marloes Hogeveen heeft het lastig. Manon Kamminga is nog van de partij. Dat is zo'n beetje de kopgroep. Maar u voelt het al aan. Die kopgroep is terechtgekomen in het peloton. Het is natuurlijk een klein rondje hier. Lijkt wel een beetje op short track, Iets groter. En die tien. Dat zijn er nu dus nog negen. Maar die zijn teruggekeerd in het peloton. We hebben een ronde voorsprong. En het peloton heeft zich daarna een beetje bij de feiten neergelegd. En is eigenlijk de rondjes een beetje aan het aftellen. 45 van de 60 rondes zijn afgelegd. Door de negen koploosters. Het is een prachtig kleurrijk spektakel op een heel onheilspellende avond in Haaksbergen. Het is koud, het wordt straks nog kouder. En dan gaan de mannen ook nog honderd rondjes rijden. Prachtig, interessant, heel mooi om te zien. Andries Jonker, hier nog steeds in de, de studio. Andries, je ging op een gegeven moment weg bij, bij Wolfsburg. Hoe lang is dat nu inmiddels alweer geleden? Dat was uh, half september. Half september. Ja. En, da en daarna een hele voetballoze periode. Hoe, uh, hoe is dat bevallen eigenlijk? ja in het begin begin uh, ik bedoel eigenlijk dat je als coach niet actief bent. Hè? Ja, in het begin is de teleurstelling uh, toch heel groot. Ik wel een aantal weken voor nodig gehad om, uh, om dat te verwerken. Ja, en daarna, dan komen er toch uh, veel mogelijkheden voorbij. En, en dan denk je ook, keer na, nou, zal ik dat doen, zal ik dat niet doen? Hm. Uh, en mensen doen een beroep op, op je, clubs doen een beroep op je. Voor, vraag om advies, vraag om te klankborden. Ja, en dan, dan ben je eigenlijk toch wel bezig. Ja. En, uh, voor jezelf ontstaat langzamerhand het gevoel... Ja, volgend seizoen wil ik wel weer wat doen. Ja, en maakt het je dan wat uit waar? Nou, in principe niet. Ik wil wel iets goeds doen. Iets waar, waar een idee achter zit. Iets waar mensen ambitie hebben. Waar mogelijkheden zijn. Waar je kunt zeggen, nou, daar kunnen we stappen maken. Bouwen, ja. dat bedoel je? Dat ja. vind je leuk? Ja, ja. dat vind ja. ik leuk. Dat spreekt me aan. En uh, dat doe ik graag. Is het dan zoiets wat je bij Arsenal hebt gedaan? Als hoofdjeugdopleiding? Of wil je wel weer gewoon voor een groep staan op, uh, op het hoogste niveau? Ja, ik heb nu aantal keren um, organisatorisch werk gedaan, en, en, en ja, dat leidt tot heel veel waardering van de mensen om mij heen, maar ik vind het niet zo leuk om <laughs> alleen maar te organiseren. Okay. En uh, ja, ik, ik, ik wil doen wat ik, uh, wat ik leuk vind, waar ik plezier in heb. En dat is toch voor het grootste gedeelte op het veld staan en daar uh, met spelers werken. Ja, en dan het liefst op het hoogste niveau, en dan maakt het niet uit of dat uh, um, Qatar is, of dat dat Duitsland is, of, uh, of Rusland? Nee, ik heb, ik heb de mogelijkheid uh, gehad uh, om, om ver weg te gaan naar China, naar Amerika, naar, naar, naar Dubai. Maar dat wil ik niet. Ik wil toch graag uh, in de omgeving van Nederland blijven. Dus zeker niet heel ver weg. Maar Nederland, Duitsland, België, dat zijn dan toch landen die in Amerika komen. Ja. Wat moet Twente gaan doen, de tweede helft, om hier een beetje... Hoop misschien te houden op een spannende wedstrijd. Ja, ik, ik vind dat toch een helftal met mogelijkheden. Maar de problemen uh, ja, die zijn echt groot. Hè. Ze verdedigen heel erg ver terug. Waardoor ze per definitie heel ver van de goal staan van AZ. Dus voordat je er bent moet je echt 70-80 meter doorvoetballen. Dan willen ze snel counteren. De vragen hebben ze daar de spelers wel voor. Dus zo ver terug. Je moet meer vooruit verdedigen. En dan doet het er ook niet toe of je met drie, vier of vijf verdedigers uh, verdedigt. Je moet meer vooruit verdedigen. In de omschakeling rustiger zijn. Ze hebben heel veel momenten waarop ze slordig zijn en de problemen over zich afroepen. Waar balbezit rustiger voetballen. Behalve een goede kleur spelen. Ja. ja, dat klinkt allemaal eenvoudig, maar het is voor dit Twente op dit moment heel moeilijk. Terwijl ik nog steeds vind dat er echt hele behoorlijke spelers op het veld staan. Ja, maar je zei ze het begin al van ze spelen vrij verdedigend. En dat kunnen ze zich dus eigenlijk met deze verdediging niet voorloven. Ja, uh, aan een kant uh, begrijp je dat wel. Uh, dat, uh, als je een verdediger als Kwefas regelmatig in de problemen ziet komen... dan begrijp je wel dat, dat je probeert de ruimte klein te maken voor hem. Niet veel ruimte in zijn rug, hulp van andere mensen. Maar ja, zolang hij moet verdedigen, uh, is, wordt hij op zijn zwakste punt aangesproken. Hij is waarschijnlijk beter in balbezit. Ja, dan is het ook een optie om te gaan proberen de bal te houden. Niet steeds meteen de kanten te zoeken, maar daar waar mogelijk te voetballen. En die jongens uh, als maher uh, aan de bal te krijgen. Ja. Goed, we gaan kijken hoe de tweede helft verloopt. Voorlopig staat het nog 1-0 voor AZ. Even bij de scratch kijken op de baan in Apeldoorn. Sebastiaan. Over een paar minuutjes wordt de eerste wereldtitel van dit toernooi buslist. Weten we wie de eerste wereldtitel pakt? Want het zijn nog maar 13 ronden op deze wielenbaan van 250 meter. Die resteren in deze rit in lijn voor de vrouwen. Kirsten Wild op dit moment op twee derde zo'n beetje van het peloton. Maar we hebben haar één keer in de aanval gezien. Ze sprong goed mee toen de Deense Amalie Diedrich in de aanval ging. Die kent Kirsten Wild goed. Want anderhalf jaar geleden zo'n beetje werd Diederiksen wereldkampioen in 2016 in Doha. Dat was toen de dame die Kirsten Wild versloeg in de massasprint daar in Doha in Qatar. Waar Wild echt wel een grote kans had om de wereldtitel te grijpen. Maar dus uiteindelijk genoegen moest nemen met de zilveren medaille. Wild houdt nu de benen nou, niet stil. Want dan schiet je als het ware door op een baanfiets. Je moet altijd door blijven trappen. Maar ze kijkt in ieder geval de kat uit de boom. Als de redelijk onbekende Ierse Lydia Curly ten aanval trekt. En eigenlijk in een mum van tijd met nog tien en een halve ronde te gaan. Dus we zitten echt wel in de slotfase inmiddels van deze scratchwedstrijd. Een halve baan voorsprong pakt. Lydia Curly, Een vrij onbekende dame dus in het wielerpeloton in de aanval. Er is één dame in de achtervolging. En dat is, uh, even kijken, is dat Eberhard? Nee, dat is niet Eberhard die daar achteruit komt Gurley in ieder geval nog aan de leiding. Terwijl Kirsten Wild nu naar voren schuift. En achter de Britse Archibald probeert om mee te glippen. Als we dan zien dat de dame die in tweede positie rijdt wel inderdaad Eberhard is namens Oostenrijk. Oostenrijk dat tegenwoordig het shirt voornamelijk rood nog heeft. Waar ze in het verleden in een shirt met meer wit erin reden. Vandaar dat ik eventjes in de war was. Maar het is wel degelijk de Oostenrijkse Eberhard die op het punt staat om aan te sluiten bij de Ierse. Bij Gurley krijgen we dus Twee koploopsters en die hebben nog altijd een halve baan. En we zitten inmiddels in de laatste zeven halve ronde van deze scratchwedstrijd. K aanval van Katie Archibald. Dat is een sterke dame. Komt uit Groot-Brittannië. Dat heerst natuurlijk altijd op de wielenbaan. Heeft vele sterke rijders en rijdsters. Archibald is daar één van. En zij probeert nu naar de twee koploopsters toe te rijden. Dat lukt haar nog niet helemaal. Maar daar komt Kirsten Wild. Aanval nu ook van Kirsten Wild. Vanuit dat peloton. Als we de laatste zes rondjes ingaan... Kirsten Wild. Terwijl de koploopsters Eberhard en Gurley... behoorlijk stil beginnen te vallen op dit moment... is het Kirsten Wild die het ten aanval is getrokken. Nu bij de Britse kont. Erop en erover. Of eigenlijk er onderdoor en eroverheen. Want Archibald stuurde naar boven... waardoor Kirsten Wild mooi onderdoor kon komen. En Wild nu in één ruk naar de koppositie toe. Maar wat doe je dan? Er zijn nog vijf ronden te gaan. Maar ze heeft wel een klein gaatje. Kirsten Wild besluit om door te rijden. Vier en over ronden nog te gaan. Is ze te vroeg gegaan wordt ze dadelijk stil. Of gaat Kirsten Wild hier voor een eerste prijs zorgen voor de Nederlandse baanploeg. Ze kijkt achterom. Vier rondjes nog te rijden van 250 meter. De laatste kilometer gaat dus in. Archibald probeert naar Kirsten Wild toe te rijden. Maar Wild heeft nog altijd de voorsprong van zo'n vijf, zes fietslengtes en heeft er ook alweer bijna een rondje op zitten. Nu nog drie ronden te gaan. Kirsten Wild pest er alles uit wat ze in zich heeft. En Archibald geeft op dit moment op. Archibald capituleert. Die stuurt naar boven in de bocht. En dat betekent dat zij weg is. Er zit nog een groepje achter. Met Jolien Dore, met Diederiksen, met nog de Poolse dame daarbij. Maar Kirsten Wild loopt alleen maar uit, want daarachter wordt nu gewacht. En er zijn nog maar twee ronden te gaan. Kirsten Wild, de wereldkampioene van 2015 in saint quentin en yveline lijkt hier op weg... Na de tweede wereldtitel in Alobaan op deze rit in lijn. Want ze heeft nog maar één ronde te gaan. Nog 250 meter voor Kirsten Wild. Nu is het Jolien Doren met Amelie Diederiksen die de aanval heeft ingezet. Dooren, dus de ploeggenote van Kirsten Wild. Maar die juicht al aan de overzijde. Die zwaait al met de vuist richting het publiek. Ze weet al dat zij voor de tweede keer in aan de wereldtitel pakt. Kirsten Wild... Pakt de eerste wereldtitel van dit toernooi. Meteen dus ook voor de Nederlandse equipe. Schitterend gedaan door de 35-jarige wild uit Zwolle. Zij wint de rit in lijn dus hier in Apeldoorn. En pakt voor de tweede keer in haar loopbaan de wereldtitel. Goed, dat gaat lekker. Kijken hoe het bij de marathon op Natuurhuis gaat. De finale met Elma de Vries. Altijd link. Ook sprinten de vrouwen hier inderdaad. Het is heel interessant, die finale. Negen vrouwen op het ijs en twee ploeggenoten erbij. Eén van die duo's heeft er eentje vooruitgestuurd. In de aanval is nu Chantal Hendricks gegaan. En die heel slimme, sluwe, doortrapte, ervaren Elma de Vries is de boel aan het controleren. Wacht tot die twee anderen van MKB6, die zijn ook met z'n tweeën, dat gat gaan dichten. Elma de Vries is aan het pokeren. Kijk, wacht. Een zwarte helm op haar gezicht. Een bijna zwart pak aan. En rood-wit moet het gat gaan dichten. Want Chantal Hendricks is dus verder weg en hoeft nog maar 2,5 ronden te rijden. Nu gaat het rood-wit in de tegenaanval. Dat gebeurt met Merel Bosma. Die zet zich op kop van het kleine pelotonnetje, waarin ook Elsemiek van Mare zit. Van Zius. Die zit rustig te wachten, want haar ploeggenote rijdt voorop. Dat is Chantal Hendricks. Engbers is er. Die is link. Die is altijd sterk in dit soort wedstrijden. Rosa Blokker is nog van de partij. Manon Kanemiga. Bo Wagenmaker. En Laura van der Ramshorst. Een achternaam om bij Studio Sport te werken. Misschien is dat nog voor haar in het verschiet. Ze rekent zich al rijk. De vrouw voorop. Maar ze krijgt het heel zwaar nu. Met die wind op het gezicht. Op dit stuk richting de finish is dat. Chantal Hendricks in er eentje. Het gat gaat dichtgereden worden. Het ploegenspel is volmaakt. Oeh, Engbers blijft maar net overeind in de bocht. Twee rondjes nog. Ze zijn teruggekeerd bij Chantal Antal Hendricks, valpartij nu van... Twee vrouwen, Rosa Blokker is onderuit gegaan en Elsemieke Mieke van Mare. Blijven er over zeven koploofsters. maar die ene is lege pierd. die net alleen voorop reed, Hendricks die zakt naar achteren. Engbers wurmt zich naar voren. We gaan hem wel horen met Elma de Vries nu voorop. Daarachter in haar kielzog slim wachtend met nummertje 52, Manon Kamminga gaat. Die zit op de tweede plaats. Emma Engbers op de derde plaats. De sprint wordt aangetrokken. Elma de Vries, winnares van de KPN Grand Prix een paar dagen geleden in het ijskoude Zweden nog tweede achter van de geest in de Sea Ice Classic. Maar ze wordt overtroffen nu. Ze pakt wel goed de binnenbocht Elmar de Vries. Maar ze moet Kaminga voor zich dulden. Die blijft overeind. Die gaat hard door. Het ploegenspel van MKB lijkt zich te gaan uitbetalen. Want Manon Kaminga gaat nu wel heel hard. Raast naar de finish en wint. 1 Kaminga. 2 Elmar de Vries. En 3 in het wit gehuld. Bo Wagenmaker. Knappe overwinning van Manon Kamminga hier, zeg. Zij gingen de weg gereden. Chantal Hendricks halen. Ze hebben het gat gedicht. En Manon Kamminga rond het af. Zij wint hier in Haaksbergen. de eerste marathon op Natuurreis voor vrouwen. in het jaar 2018. De halve finale van de KVB-beker. tussen AZ en Twente is bezig aan de tweede helft. En voor ons kijkplezier in de studio. en uw luisterplezier. zou het leuk zijn als Twente nog wat. Uh, ja, in de pap heeft te brokkelen. in die tweede helft. Maar. Frank Wilaat en Jeroen Elsen. Hebben jullie daar een beetje vertrouwen in? Nou, voorlopig nog niet 54 e minuut. Ik, ik hoorde in de rust uh, de analyse van Andries Jonker. En ik moest even terugdenken aan de woorden van Co Adriaanse zo lang geleden... toen ik volgens mij net begon en uh, Andries Jonker al een tijdje bezig was. Toen zei Adriaanse over Andries... ja, die is altijd zo rustig en analyseert uitstekend de problemen. En uh, grijpt niet uh, direct in. Uh, raakt nooit zo snel in paniek. En ik dacht misschien dat Verbeek die analyse van Andries had moeten horen in de rust. Want... Uh, die heeft uh, een andere mening gehad over die QW vast. Die heeft gewoon gedacht wegwezen ermee. Daar uh, dat heb ik last van in deze wedstrijd. Ik uh, haal hem er gewoon uit en ik zet Maria erin. En wat dat betreft is Verbeek wat rigoureuzer en vooral ook jammer voor Verbeek. Omdat sims de reden dat hij daarmee zijn tweede wissel heeft gebruikt. En hij heeft er dus niet zoveel meer over voor in de rest van dit duel. Want ja, stel dat het verlengd wordt dan is hij dus door twee van de drie wissels heen. Voorlopig moet Twente hard werken om die verlenging in de buurt te laten komen. Want AZ heeft de bal, staat op een 1-0 voorsprong. En krijgt misschien de volgende kans via Micho. Nee, die levert in. En daar komt er misschien dan zo'n snelle uitbraak van Twente via Assaini. Acidi kan Jensen nog bereiken. Die nog voor hem loopt. Dat krijgt de bal weer terug ook van diezelfde Jensen. En dan moet hij wachten op ploegenoten. Want AZ is al massaal mee terug. En die ploegenoten die sluiten dan vanzelf aan. Holla gaat weer de bal weer terug naar Acidi. Dat is ook meteen een beetje het probleem van FC Twente. Alle ballen gaan op Asaidi. En als Asaidi geen actie kan maken dan gebeurt er niet zo gek veel. Dat zie je nu ook gebeuren. Hij staat aan de linkerkant. En dan moet die bal uiteindelijk terug. En dan gaat Lammes op avontuur. Dat voert hij wat te ver door. Uiteindelijk tot bij Idrissi. Die pikt op en dan kan AZ overnemen. Met wat veel mensen van Twente voor de bal. Die moeten dus nu allemaal heel hard terug. Terwijl Jahan Baks gewoon rustig die bal opbrengt. Eigenlijk op zijn gemakje. Inmiddels is de bal aan de linkerkant bij Aoyan. Weer terug bij Idrissi. Idrissi gewoon weer in de achteruit naar Koopmeiners Die ziet dan de ruimte bij Jahan Baks. Die neemt in ieder geval goed aan. Jensen staat daar nu linksback te spelen. Maar die paas is goed. De bal gaat uiteindelijk voorlangs. En dan is er niemand die de bal kan binnenlopen op assist. Van Guus Stil. Iedereen is te laat. Niemand reageert op tijd. Dan komt die bal nog een keer. Want daar is Oude Jan opnieuw die bal teruggelegd richting de vijf meter. Maar ook nu kan er niemand tegenaan lopen. En dan is het gevaar heel even weg achterin bij FC Twente. Vier of vijf. Eigenlijk maakt het niks uit. AZ krijgt kansen en moet 2-0 maken. Krijgt de ene voorzet naar de andere waar eigenlijk niemand tegenaan loopt. Dat is uh, zonde voor AZ. Want dat is het uh, plan geweest. Je ziet ook voortdurend Svensson veel meer aan de binnenkant spelen. Om zo uh, op die as meer opties... Te creëren. Maar uh, als er in het centrum niemand aansluit om die voorzetten binnen te lopen. dan heb je er dus in deze fase even niets aan. Dan zet heeft de bal weer terug. Helemaal achterin met Wuitems. die hem terugspeelt op Bizot. Bizot onder druk van uh, Frederik Jensen. nu met een lange bal richting Weghorst. die zich laat aftroeven in de lucht. Op het middenveld is het gevecht om de bal inmiddels gewonnen. door Gruus die uh, door mag. ondanks het feit dat hij een beetje de arm leek gebruiken. en dus is hier aan de rechterkant je Baks. die weer zijn actie kan gaan maken. Je Baks knokt zich er misschien langs. knokt zich tot een hoekschop. nee, knokt zich tot niets. Want het is een doeltrap. En dus in de 57e, bijna 58e minuut nog altijd maar een minimale marge voor AZ. En het is en blijft bekenvoetbal. Dus je weet het maar nooit. Til is de enige die scoorde. AZ heeft veel kansen gehad. Maar niet benut. Dus leeft Twente na bijna een uur nog altijd. Ja, bal lang naar voren. Hert is een blinde bal. opgepikt. Achterin, oh, het gaat niet helemaal goed. Door uh, uh, Koopmijners was het die daar oppikte. Twente krijgt de bal dan wel weer terug, maar het is van korte duur. Holla wordt meteen ingesloten door 4 uh, AZ'ers. dus kunnen zij overnemen. Mitscheu nu in uh, de middencirkel. En dan is er Jahan Baks even naar binnen gekomen. Mitchell moet dan nu naar de buitenkant. Is er een optie aan die rechterkant waar Jahan Baks dus net vandaan komt? Die is er eigenlijk niet. En ouwe Jan die dan uiteindelijk overneemt voor AZ. Zo zijn we een klein uur onderweg in Alkmaar AZ Leidt met 1-0. Bij de dames WK Baanwielrennen ging het erg goed in de kwalificatie van de teamsprint. En daarom volgt nu de halve finale tegen Mexico, Sebastiaan Timmerman. Met twee nieuwe dames in de baan. Ja, dat mag. Je mag gewoon wisselen. Dus geen Van Riesen en Van der Wouw weer meer. Wel Kira Lamberink en Shannon Braspennings die nu vertrokken zijn. Lamberink neemt de eerste ronde voor haar rekening. En dan moet Braspennings dus de volle twee rondes rijden. Eerst winnen van Mexico. En dan hangt het uiteindelijk van de tijd af. In welke finale je mag gaan uitkomen. De finale voor goud of de finale voor brons. De eerste ronde zit erop. Na, Nederland ligt ietsje achter ten opzichte van de Mexicanen. Het gaat om een fractie, maar toch. En dan hangt het dus van de tweede ronde af. Nederland ligt nu voor. Mexikanen, 14 tiende van een seconde achter. En hier komt de volle ronde. En Nederland wint in ieder geval van Mexico. 32 seconden en uh, 958000 duizendsten. Dat is snel zeg. Dat is maar vijfhonderdste uh, van een seconde. Boven het Nederlands record. Dus dat heeft Nederland heel erg goed gedaan met deze tijd. Nederland wint dus van Mexico. En moet nu afwachten wat uh, de andere landen doen. De andere winnaars van de tweede, derde en vierde En dan weten we waar deze tijd goed genoeg voor is. Voor een finale voor goud of voor een finale voor het brons. Gaan we weer terug naar het uh, voetballen in Alkmaar. AZ tegen Twente. Ja, AZ krijgt een vrije trap na bijna een uur. Met die 1-0 voorsprong op zak. Ja, zijn, ja, daar zijn we weer. Ik weet ja. niet wat er gebeurt hier in de studio's. Maar, uh, hallo, hallo test 1-2, test ja, 1-2. Ja. Voorzet vanaf de rechterkant. Wordt hij door iemand ingelopen? Nee. Als u dit gehoord heeft, dan uh, staat de verbinding weer. AZ staat op een 1-0 voorsprong tegen Twente in de halve finale van het bekenternooi en valt aan. Aan de rechterkant van het veld is de bal na bijna een uur. Daar levert AZ nu in. En dan probeert Twente te counteren via Assaidi en Maria, de invaller dus voor Cuevas... Lam wees eigenlijk uh, naar zijn doelman, maar krijgt de bal aangespeeld. Twente voetbalt daar goed onder de druk van AZ vandaan. En er ligt wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Daar van de weder de bal krijgt van Maher. Dat dus, uh, ziet er aardig uit even deze uitbraak van FC Twente. Maar... Tempo gaat er een beetje uit via Maher. Die nu wel de bal krijgt op de as van het veld. En met één keer meest geeft aan de rechterkant naar Van der Lely. Van der Lely weer terug naar Maher. Nu moet het eigenlijk een keer vooruit. Het gaat naar de linkerkant. Dat is dan wat aan de harde kant. Maar Asiidi heeft hem wel nu een goede voorzet. Voetski voor het doel. Jensen voor het doel of gaat Asiidi zelf aan de haal. Over het been. Nee, hij blijft op de been. Met de bal. Ze is dreigend hoor. Van Twente deze aanval. Na bijna 61 minuten Asaidi. En krijgt een tikkie en een vrije trap. Ja, het zat er een beetje aan te komen dat er een gevaarlijk moment zou ontstaan. En na de overtreding van Mitsuek kan dat nu ook echt volgen. Ja, Mietje gaat wel. de discussie aan met Makkarli. Die was niet van plan om iets terug te gaan zeggen tegen de Noor. Want die is uh, druk bezig om nu dat halve cirkelsje te maken waar die bal achter moet gaan liggen. Dit was inderdaad zo'n dreigend moment. Die bal had al uh, veel eerder vanaf de rechterkant bij Van der Lely naar Maria gekund. Die helemaal op links in zijn eentje stond. Maar uh, dat was uh, nogal een afstand blijkbaar voor Van der Lely om uh, überhaupt te zien. Laat staan te overbruggen met die bal. Maar uiteindelijk kwam die bal er wel. En dus uiteindelijk de vrije trap uh, verkregen door die overtreding van Mitchel op ACID. En achter de bal nu Holla. Dat is een specialist. Deze bal ligt wat scherp naar de linkerkant. Bijna tegen de punt van de 16 uh, aan. Zo'n beetje op die hoogte. Wel een paar meter daarachter. Dus het zal een meter of 2,23 zijn uh, naar de goal van Bizot. Daar komt de aanloop van Holla over de muur heen. Het is geen hele harde vrije trap. En hij gaat ook naast ook. Bovendien, Bizot zat er goed bij. Ruim op tijd ook. Niet heel erg veel overtuiging, met name in het tempo van uh, die bal die uh, Holla neemt. Maar uh, ja, gewoon niet hard genoeg, <lacht> niet al te moeilijk <lacht> genoeg. Waar moet je zo hard om lachen? Nou, dat, was, <lacht> dat is dit van die fotografen achter het doel. En dat was de reden dat, uh, dat Bizot uh, zo op die manier naar die bal doopt, denk ik. Want het was echt voor de foto, niet uh, om die bal nog te kunnen pakken. Volgens mij zag je het al lang op tijd. Lange trap over Weghorst heen. Waar de bal nu wordt opgevangen achterin bij FC Twente. En uh, daar krijgt de doelman Drommel de bal aangespeeld. Opgejaagd door Weghorst. Nog altijd de topscorer in het bekentenoor met acht doelpunten. Lange bal van Drommel wordt opgevangen op de middenlijn. Lijkt me een beetje vasthouden van Jensen. Toch mag het door. Hé, oh. hey, daar vliegt een... Uh, een uh, ja, dat, dat is zo'n zo stootkussen van de collega's van Fox nu het veld in. Na een enorme windvlaag. En dan moet iemand achteraan. En de held van de avond is een van de baljongers Die denkt, ja, die ga ik heel snel pakken. Hij... Zal er niet beroemd door worden, want hij heeft een bivakmuts op. Deze jongen van, denk van rond de 14, 15 jaar. Krijgt wel een aai over de bol van Van der Brom ik Zal tegen al zijn vriendjes zeggen. Ja weet je dat, dat jongetje dat, dat het stootkussen ging pakken gisteravond zei... op televisie. Dat was ik. Dat zeggen al die anderen. Andere, ja dat kan je wel zeggen. Maar dat zullen we nooit geloven. Dat is echt jammer voor hem. Uh, uh, uh, het stootkussen is weg. En de vrijtrap volgt voor Twente via Maher. Maher legt die bal laag neer. Zo'n beetje de hoogte van de penalty stip. Alleen uh, wordt hij daar weer weggewerkt door AZ. Maria pikt op. En daardoor kan de aanval van... Uh... Uh, Twente gewoon doorlopen. Assaidi wil hem eigenlijk een beetje over de verdediging van AZ heen lepelen. Maar komt niet heel ver. Een halve meter om precies te zijn. Want daar wordt die bal alweer tegengehouden. En Idrissi is degene die oppikt voor AZ. Zoekt meteen de rechterkant. Waar uh, Jahan Baks wat ruimte heeft. Die kan een beetje een aanloop nemen nu. Uh, richting uh, Van der Lely die nu even als uh, rechtsback is gaan spelen. Maar moet eigenlijk linksback spelen. Daar staat nu Holla. Le van der Lely is aan het oversteken. Idris is inmiddels Holla voorbij. En daar komt de 2-0. Want Weghorst komt hij binnen. Ja, als die hele organisatie bij Twente achterin weg is. Profiteert AZ dus meteen. En is deze wedstrijd wel zo'n beetje beslist. Want zoveel kansen krijgt Twente niet om een doelpunt te maken. En ze zullen nu twee goede moeten krijgen. En ze allebei ook meteen af moeten ronden. Om deze wedstrijd nog een klein beetje van spanning te voorzien. Het zat eraan te komen. Al die aanvallen van AZ moest er een keer eentje. Keurig netjes worden afgerond. Het is Weghorst die het doet. Hij scoorde in alle voorgaande wedstrijden in de kvb beker 2. Hij heeft er nu alvast één gemaakt. Het is wel de tweede van AZ deze avond. 2-0 tegen Twente. Sebastiaan in Apeldoorn is al duidelijk tegen wie Nederland in de teamsprint moet. Nou, dat wordt uh, Duitsland of Rusland. Maar het is al wel duidelijk dat Nederland in de finale voor het goud staat. En dat is wel uh, verrassend. Want ik zei al eerder vanavond... Rusland en Duitsland zijn toonaangevend op dit onderdeel bij de vrouwen. Rusland reed ook in deze tussenronde, zeg maar. Deze halve finale met de A-opstelling. Shmeleva en Vojnova, de wereldkampioenen van vorig jaar en het jaar daar uh, voorafgaand. Ook tweevoudig Europees kampioenen. Maar zij gaan... Uh, nou ja, misschien wel ontroond worden. Want ze waren in ieder geval langzamer net in de halve finale. Dan Nederland 300ste van een seconde. En dat geeft wel uh, het goede rijden aan van Kira Lamberink en Sjanne Braspennings. Zo dadelijk nog Duitsland en Polen in de baan voor de laatste halve finale. Maar het is dus in ieder geval al duidelijk... dat Nederland de finale mag gaan rijden op de teamsprint bij de vrouwen. En dat er dus een tweede medaille behaald gaat worden... sowieso na het goud dus van uh, Kirsten Wild... zojuist op de rit in lijn op de scratch. Terug naar AZ tegen Twente... waarbij Twente de hoop nu toch wel een beetje kan vergeten... of niet, Jeroen Els en Frank Wielaerts. Ja, daar uh, zou je kunnen zeggen. Maar er komt zo nog een wissel aan. Ik heb even niet gezien wie dat is. Het leek me Lindel. Uh, maar ik heb nog zo'n rugnummer nog even gemist. Nee, het is Boeren natuurlijk die daarbij komt. En een schot van Twente van uh, Jensen die de bal zomaar op kan pikken naar slecht uitverdedigen bij uh, AZ. Terwijl ik bij Boeren sta te kijken. Die er nu dus bij moet gaan komen voorin. Krijgt Jensen nog een schietkans van iets meer dan 16 meter. Maar het schot is niet goed genoeg om Bizotte te verrassen. Het staat dus 2-0. 65 minuten hebben we gespeeld. En uh, dan gaat de Tomboeren er zo bij komen. Om inderdaad aan het verzoek van het uitvak te gaan voldoen. Alles of niets. Olé olé kwam daar vandaan. En het uh, muziek hier werd uh, overigens met uh, gejuich begroet. Niet alleen omdat ze dan... Uh, ...mogen juichen vanwege de goal... ...maar omdat ze allemaal mochten springen en dansen... ...dat kun je wel gebruiken met dit weer. Ik vind het wel interessant hoe de trainer in de studio... ...kijkt naar het uh, wisselbeleid hoor, van uh, Verbeek... eerst eerste was door een blessure... ...dat snap ik allemaal wel... ...maar de rest het betekent dat je nu als of niets moet gaan uh, spelen... ...en je hebt wel wat aanvallers op de bank... ...maar je kan er dus nog maar één inbrengen... ...dat is... Boeren En dat betekent dat Tika de Wini achterblijft. De slagveer met zijn snelheid achterblijft. Het zijn allemaal mensen die blijven zitten. Nu je alles of niets moet spelen. Maar je hebt dus nog maar één wissel om uh, alles in te brengen. En dat is dan Tom Boeren. En dat is het dan. Dan moet je daar uh, mee zien te doen. 2-0, nog 25 minuten. Amper kans gecreëerd. Het is uh, een helskarwei voor Twente. Om hier toch nog te proberen deze uh, halve finale weder uh, af te ronden. Dan dat het nu gaat. 2-0 achter. Na 67 minuten er lijkt voor Twente geen beginnen aan. Maar hier komt in ieder geval Tom Nou ja, misschien kan Andries gelijk uh, reageren. Heb je de, de vraag uh, meegekregen? Ja. Uh, over het uh, wisselbeleid? Ja, goed. Uh, ervan uitgaande dat die van Tesker uh, noodgedwongen was. Dan ben je er nog helemaal één kwijt. Ja. Uh, daar had ik in de rust zonder met Gert-Jan te overleggen... Uh, ook allemaal vraagtekens bijgezet. Dat het linkerblok een uh, vraagteken is. Ja, en hij heeft hij besloten om in te grijpen. Daarmee probeert hij natuurlijk verdedigend het, het beter neer te zetten... Ja, uiteindelijk heb je dan natuurlijk maar één wissel over. En dan, dan ja, ik was inderdaad misschien rustiger geweest... en had Kwajfas geprobeerd te instrueren, wat dan wel. Ja, want je, die... je kan aanvallend gewoon nu weinig meer doen. Uh... Ja, ja dat, maar dat is natuurlijk uh, ook wel een samenloop van omstandigheden. Die wissel met Tesker kan niemand wat doen. En Kwajfas, daar was wat voor te zeggen, maar het is ja. natuurlijk niet opgelost. Dit is de derde goal, ja. maar de vierde keer is doel kwam Kom. over de linkerkant. Dus Kom de wissel Kom van het ja. heeft niet gewerkt. Ja, Andries mag straks... Uh... Uit gaan leggen, want nu weer goed gaat bij AZ, want er gaat veel goed. Nietzsche gaat door aan de rechterkant, is inderdaad niet de eerste keer. En deze scherpe voorzet gaat er wel in. Idrissi maakt hem met aangever nu afmaken. Eén ding is duidelijk, en dat weten ze nu op het veld ook. Al moeten we nog ruim 20 minuten, AZ gaat de finale van dit bekertoernooi halen. Ja, nog eventjes spieken op die baan in Apeldoorn. Ik denk dat we het niet gaan redden voor acht uur, maar Sebastian Timmerman, wat staat er op het programma? We gaan nu de kwalificatie of de halve finale teamsprint mannen krijgen. Maar ik weet de tegenstander van Nederland in de, de finale teamsprint vrouwen. Dat is namelijk Duitsland geworden. Duitsland was sneller. Voor ze ook drie tiende van de seconde dan Lambrink en Pennings. Maar die hebben dus sowieso zilver. Uh, al zijn Welten en Vogel wel de topfavoriet voor de finale. Maar dat Nederland in de finale staat bij de teamsprint vrouwen. Dat is een verrassing dat ze sneller waren dan uh, Een van de topfavorieten. Dan Rusland. mooi. Ja. Goed, ja... De 3-0 dus bij AZ tegen Twente. Til, Weghoort en uh, Idrissi. Terwijl we net zaten te filosoferen over uh, wat Twente eventueel... in uh, aanvallend opzicht nog zou kunnen doen. Hier met Andries Jonker in de studio. Kan je je afvragen of het nog zinvol is... als je ziet uh, dat er op de klok nog maar 22 uh, minuten staat. Maar we hebben nog een toetje zometeen. Wat heet een toetje? Misschien wel het hoofdmenu Feyenoord tegen Willem II zometeen in de Kuip. En dan krijgen we ook nog het schaatsen... de ijsmarathon voor de mannen. Bij de vrouw werd die gewonnen door Manon Kamming. Ja, en zometeen ook natuurlijk WK.